Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Hoge straling in reactor Fukushima. Israël neemt een anti raket in gebruik. En Aihoi maakt zich op voor niemand minder dan Justin Bieber. Het weer in het zuiden bewolkt in de rest van het land zon. En het wordt 9 tot 13 graden. Morgen en dinsdag ook zonnig lenteweer.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 en nadenken hoe je het beter en veiliger kunt uitvoeren. Maar daarnaast, naast de hoge radioactiviteit in het water en de straling die maar een korte rijkwijde heeft, wordt er ook nog straling, doordringende straling uitgezonden. Dus als je daar gewoon boven het water meet, op de plek waar de mensen bijvoorbeeld hun dosis mee te dragen, ter hoogte van, de, van het borstpakje over het algemeen, ja, daar zul je ook flink verhoogde stralingsniveaus meten. En daar, uh, ja, dan kom je weer met hetzelfde probleem als de afgelopen week. Hè? Van hoe lang kun je daar zijn voordat je bij de 100 millisievert, wat misschien wel eens de 250 komt, die zij als grenswaarde hebben gesteld. Ja, dat dat ik verwacht al... dat je dat binnen enkele uren daar al bent. Dus uh, je kunt maar heel het, kort werken uh, daar. Ja, korte tijd is dan waarschijnlijk, uh, dat uh, kan nog uren zijn. Ja. Maar, uh, ja, en dan heb je daarnaast dus nog het bijkomende probleem dat je moet zorgen dat er geen, uh, geen water in je laarzen uh, komt. Want dan neem je het gewoon nog mee en dan, dan zit het echt op de huid? En dan, ja, de... ja, en dat, dat geeft bij die korte straaling met die korte geeft dat is dus die mogelijkheid tot brandwonden. Is het ook, als je die brandwonden hebt, uh, kun je dat eigenlijk sowieso niet meer terug? Moet je dan echt uit, het, uit de planning gehaald worden... en uh, terugkeren naar Tokio om behandeld te worden? Die brandwonden zijn niet heel, ja, nou ja, niet heel veel anders dan uh, sterke zonverbranding en branding door vuur...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 Israël bestrijdt Palestijnse raketaanvallen vanaf vandaag met een nieuw luchtafweersysteem. In de zuidelijke stad Beersheba staat een anti-raketsysteem... dat raketten kort na afvuren uit de lucht schiet. Volgens correspondent Sander van Hoorn zijn de Israëli's blij met dit systeem. Ja, zeker. ...die in de buurt van de Gazastrook wonen. Want het systeem is in feite heel eenvoudig. Een radar die bekijkt of er een raket gelanceerd wordt... ...en waar die terecht gaat komen. En als dreigt dat hij op een dorp of een stad terecht komt... ...dan wordt er een andere raket afgeschoten... ...en die botsen midden in de lucht. Einde van de dreiging. Uh, dit is de eerste batterij die wordt vandaag ingezet in Beersheba. En dat is een plek die wat verder van de Gazastrook af ligt. Niet in Sutterot bijvoorbeeld... ...de plaats die meestal door de Palestijnse raketten uh, getroffen wordt. En de mensen daar die willen zich natuurlijk wel afvragen... Waarom niet bij ons? Ja, ja waarom niet? inderdaad. Nou, ja, dat is een, eigenlijk een hele interessante vraag. Juist omdat de raketten die op Beersheva, waar die batterij nu staat, die uh, daar terechtkomen, dat zijn de wat de grotere raketten. En het gaat nou juist om de kleinere Kassam-raketten die op uh, Soderot terechtkomen. Daar is het systeem voor bedoeld. Maar het is tot nu toe alleen maar klinisch getest. En het alternatief is dat blijkt dat het eigenlijk misschien helemaal niet werkt. Dat er een, uh, een salvo op z'n wordt afgevuurd en dat er maar een paar uit de lucht worden geschoten. Of helemaal geen. Ja, dan ben je veel verder van van huis. Om een aantal redenen. Ten eerste, de mensen natuurlijk verderop die zullen denken: ja, wat hebben we hier aan? Ten tweede, de Palestijnen in de Gazastrook die zullen denken: dat lachen, wordt er een peperduur systeem ontwikkeld en het werkt niet eens. Maar de derde is misschien nog wel het belangrijkste: uh, het buitenland. Er zijn natuurlijk landen die willen dit systeem kopen en als blijkt dat het niet werkt, ja, dan wachten ze daar nog even mee. Dus ik denk dat Israël het voorlopig even op safe speelt en dat ze het dus wat verder van de Gazastrook wegzetten in Beersheba, waar ze dus ook langer de tijd hebben om een raket te detecteren en uit de lucht te schieten. Maar het is eigenlijk een heel duur systeem... Uh, ja, voor iets, voor een probleem wat bijna niet aan te pakken is. Nou ja, dat is dus ook een van de debatten die in Israël gevoerd wordt. Een raket die afgevuurd wordt door dit systeem kost, laten we zeggen, 30.000 euro. En een kasamraket, stel dat je alleen maar hoogwaardige materialen gebruikt, dan kost die 300 euro. Dus het staat in geen Maar om een deel van het geld terug te verdienen, is verkoop aan het buitenland belangrijk. Israël heeft natuurlijk een grote wapenindustrie. En een van de dingen waar ze reclame mee kunnen maken is zeggen, we hebben het in de praktijk getest... Ga maar na als jij een kogelvrij vest koopt en je kunt zeggen, dit heeft een soldaat het leven gered. Ja, dat doe je natuurlijk eerder dan een kogelvrij vest kopen van iemand die zegt, we hebben het geprobeerd op een, op, een, op een pop, op een schietbaan en we hopen dat die werkt. Ja, dat is duidelijk, maar dan moet je dus wel in de praktijk kunnen laten zien dat het uh, werkt. En de analyse in de Israëlische kranten vandaag is dus ook, dat is wel kennelijk dus nog niet helemaal zeker is dat het ook werkt. Een man in Amsterdam Zuidoost heeft vanochtend een val van de negende verdieping overleefd. De politie kreeg rond zeven uur een melding van geluidsoverlast. Toen agenten op het adres aanbelden, werd er niet opengedaan. En daarom ging de politie naar binnen. De bewoner viel of sprong vervolgens van het balkon van negen hoog naar beneden. En hij is naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar. En omdat er politie bij betrokken was, doet de Rijksrecherche onderzoek naar de val van de man in Amsterdam.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 Vier alpinisten zijn gisteren omgekomen door een lawine op de Mont Vélan... in de zwitserse italiaanse Alpen. Ze maakten deel uit van een groep van elf mensen... en één van hen wordt nog vermist. Reddingswerkers zoeken sinds het licht is weer met helikopters... naar de vermiste toerist. De bergbeklimmers komen uit Frankrijk... en waren zonder gids aan de beklimming begonnen. En in het gebied gold een lawinewaarschuwing. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. De Libische opstandelingen zetten hun opmars naar het westen voort. Dat meldt de zender Al Jazeera. En ze zouden nu de stad Oogwaila hebben bereikt. En die ligt ruim 100 kilometer ten westen van Ashdabia. Dat gisteren werd heroverd op de troepen van Gaddafi. Oogwaila ligt nog voor de belangrijke oliestad Ras Lanouf. Twee weken geleden werden de opstandelingen uit Ras Lanouf verdreven.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 De deelnemers aan de actie die kozen voor Hoe Goed verdween uit Jor Weert van Geert Mak. Lubbers is voorzitter van de stichting Vluchtelingen Studenten. En vluchtelingen die met steun van de stichting dit jaar een studie beginnen, krijgen het boek van Geert Mak cadeau.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 You say Ja, u herkent hem natuurlijk al. Justin Bieber, het idool van ongeveer elk tiermeisje, Het treedt vanavond op in een uitverkocht ahoi in Rotterdam. En het is de eerste keer dat hij in Nederland is. Heel veel fans, vooral meiden, zijn fan van de 17-jarige popster. Jeugdjournaal-collega Pepijn Kronen sprak met de fans in Breukelen. Nou, hij kan heel goed zingen. En hij is gewoon heel erg knap. En het is wel jammer dat hij 17 is. Ja, waarom is dat jammer? Nou, omdat ik elf ben. En als hij wat jonger was geweest, <laughs> dan. Dan uh... had je het wel zien zitten? Ja, ja. baby, baby, baby, oh ja! Yeah! Muziekproducer en jurylid van het televisieprogramma Idols en X Factor, Erik Fantijn, die begrijpt de succes van de zevendejarige zanger wel. Bij hem klopt alles. En dat is letterlijk zo. Het begin is natuurlijk al heel leuk. Een jongetje die gewoon thuis een filmpje maakt en dan zet het op YouTube. Nou, dat gaat ineens. Kijken mensen naar. dat valt op. Er wordt over gesproken. Nog meer mensen, nog meer mensen. En dan zien ze het in Amerika ook, want hij komt uit Canada. En dan in Amerika wordt hij ontdekt door de grootste mensen in de muziekbusiness. Dat is al een, een goed verhaal. Dat vinden mensen leuk om te horen. Vinden veel kinderen ook aantrekkelijk. Want die doen het zelf ook. Mijn dochter doet het ook, dat soort dingen. En het is gewoon leuk om te uh, merken dat je dan iets kan bereiken. Maar Bieber heeft de volgens Van Tijn niet alleen aan YouTube te danken. De mensen achter Justin Bieber, dat zijn eigenlijk dezelfde mensen achter Usher en een heleboel andere grote artiesten in Amerika. En ja, als je dat weet, dan realiseer je meteen dat de echte superprofessionele muziekmensen van Amerika hier achter zitten. Justin Bieber heeft het best bekeken YouTube-filmpje alle tijden. De clip van Baby is bijna 500 miljoen keer bekeken. Ja, vanavond ook dus in het Jeugdjournaal is dit interview te zien met Justin Bieber en dat is om kwart voor zeven vanavond. En vanavond staat hij dus in Ahoy. Maar ja, u begrijpt het al helemaal uitverkocht natuurlijk, geen kaartje meer te krijgen. Sport. Wielrenner de koers Wevo wevogem Er zijn de renners ruim anderhalf uur onderweg. Gio Lippens, Deelnemersveld beduidend sterker dan gisteren tijdens de E3-prijs. Maar volgens mij geen uh, Cancellara, de winnaar van gisteren, hè? Nee, geen Cancellara. Die heeft besloten om in ieder geval maar niet van start te gaan. Want die heeft gisteren zo'n enorme inspanning geleverd uh, in de E3-prijs Haarelbeke. Hij kwam helemaal van achteren na een aantal pechgevallen. En uiteindelijk uh, won hij solo de wedstrijd nadat hij iedereen echt min of meer te kijken had gezet. En je zag het gewoon na afloop, ik ben bij de persconferentie geweest van Cancellara na afloop... dat hij toch echt wel uh, vermoeid was. Een week voor de ronde van Vlaanderen. Want dat kunststukje dat... Uh... ...pakte hij toch vorig jaar. Hij won de E3-prijs, hij won de Ronde van Vlaanderen... ...en hij won Parijs-Goubert en hij is vast van plan om dat weer te gaan herhalen. Nou, hier dus niet aanwezig in gent wevelgem wel een hoger aangeschreven koers... ...dan die E3-prijs, Harald Beek. Het is namelijk een wedstrijd die meedoet om de World Tour. Vandaar dat al die andere grote namen er wel zijn. Onder andere Tom Bonen natuurlijk, de favoriet hier voor de Vlamingen. Maar hij zal het uh, wel knap moeilijk gaan krijgen. De winnaar van vorig jaar is er ook bij, Bernard IJssel. En zo kun je een hele hoop favorieten gaan noemen hier voor de wedstrijden altijd de vraag, eindigt het in een sprint? Of uh, zijn er toch renners die loskomen? Met name in die bergzone van ongeveer 60 kilometer lang... die we hier gaan krijgen. 16 klimmetjes, twee keer de Kemmelberg. Dat zijn toch wel een beetje de scherprechters. We hebben nu een kopgroepje van vijf man... onder initiatief van de Franse nationale kampioen... Thomas Vecler. Hij heeft uh, Romain Zengler met zich meegekregen... een de Fransman Steven van Voren, een Belg... en twee Nederlanders, en dat is toch wel mooi altijd. Bram Schmids voor een Belgische ploeg rijdend... en Albert Timmer, die rijdt voor Skil de voorsprong die ze op dit moment hebben op het peloton is ruim drie minuten. Maar ze hebben ook nog ruim 130 kilometer te rijden. En dit weekend wordt er natuurlijk niet alleen op de weg gefietst, maar ook op de baan. Wereldkampioenschappen in Apeldoorn. Yvonne Heigenaar die was bij de Keirin aangewezen op de herkansingen. Sebastian Timmerman, hoe heeft ze het gedaan? Niet goed, want ze ligt eruit. Ze werd derde in haar herkansingsserie. En ze had eerste moeten worden. Ze had ook wel sterke tegenstandse zorg. Sandy Claire uit Frankrijk wint die serie. En zij schakelde toch de Australische McCulloch uit. Die op de teamsprint een medaille veroverde. Die dus ook uit het Keirin toernooi inmiddels. Maar goed, Yvonne Heigena won toch zes jaar geleden de bronzen medaille op dit onderdeel. Maar hij heeft zich sinds de invoering van de teamsprint bij de vrouwen... meer en meer op dat onderdeel gericht, samen met Willy Canes. En dat is toch ten koste gegaan van haar snelheid op de keiling, eh, Keirin. Hij er naar Verkeersinformatie. Bij de ANWB in Den Haag zit Erwin de Hart. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam zijn dit weekend wegwerkzaamheden. En daarom staat er tussen afrit Bunschoten en Laren... nu een file van 4 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten uit het nieuws. In Fukushima zijn alle mensen uit het gebouw van kernreactor 2 weggehaald... vanwege te hoge straling... In het zuiden van Israël, bij de stad Beersheba... wordt vandaag een antiraketsysteem in gebruik genomen. En de stichting Das en Boom vecht het natuurbeleid van het kabinet aan. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. de persconferentie nog hier over de terrens. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van de perstribune. Hoofdgast Lex Schoenmaker. Victor Reinier vertelt wie volgens hem de beste zangers van Nederland zijn. En verder kunt u reageren op onze website met uh, deze nieuwe stelling. Dennis Bergkamp is niet geschikt als hoofdopleidingen bij Ajax. Het is een uitspraak van de Ajax-directie. Bent u het ermee eens of oneens, laat het weten op deperstribune.nl. Als gezegd, de hoofdgast dit uur Lex Schoenmaker. Lex, Mr. Adel Den Haag. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Geen eredivisie voetbal, uh, want er is, uh, zijn oranje verplichtingen aan de gang. Uh, heb je nog gekeken naar Hongarije en Nederland? Ja, ik heb vrijdag? gekeken, natuurlijk. Ja? Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja als het er voetbal is, dan kijk je dat uh, wat het ook is. Of het nou uh, eerste divisie, nou, dat mag ik niet meer zeggen, Jupiter League of uh, ja. soms ook, uh, ja, buitenlandse wedstrijden. Ja, dus je, jij bent. Een leven lang, want je was in de jaren 60, 70 echt een goede voetballer. Bij ADO, bij Feyenoord. Verslaafd gebleven aan dat spel, zal ik maar zeggen. Of bekijk je beroepsmatig, omdat je ook bij ADO nog functies bekleedt? Nee, je kijkt niet beroepsmatig. Kijk, uh, het is eigenlijk begonnen toen ik een klein kind was. Ben je gaan voetballen. En uh, ja, dat is altijd een hobby... Uh, geweest, gebleven en je hebt je beroep daarvan kunnen maken. Dus, uh, en daarnaast uh, probeer dat ook weer over te brengen aan de mensen, dus die uh, als je trainer wordt, de mensen die het dan weer uh, proberen te doen zoals ik het uh, ja. jaren gedaan heb. Jij hebt het jaren gedaan, uh, je kunt zeggen vandaag de dag bij Ado Den Haag, eindelijk oude glorietijden uh, terug. Moet je, moet je denken nog wat eens aan die tijd als je ziet hoe het nu gaat? Ja, dat wordt veel, die vraag wordt veel gesteld. Uh, ze praten over 30 jaar geleden toen het ader heel goed ging. Toen ik zelf nog speelde. Alleen de mensen vergeten dus dat je bijna 17 jaar... in de Jupiler League of Totodivisie gespeeld hebt. Dus uh, je hebt, je hebt 13 jaar heb je geen Ajax uh, gehad. Je hebt geen PSV gehad, je hebt geen Feyenoord gehad. Ja, of je moest al loten voor de beker. En nu gaat het natuurlijk uh, buitengewoon goed. Maar het wordt altijd zo lang... Uh, ...gezegd van joh, het heeft zo lang geduurd. Ja, dat, ja om dat omdat natuurlijk... jullie een, een verdiepingje lager Ja, daardoor, daardoor komt het. Misschien had het al eerder uh, kunnen gebeuren... ...als we wat eerder ook in het nieuwe stadion hadden kunnen spelen. Ik bedoel, uh, ik ben daar ook uh, trainer geweest van 2001 tot 2006. en In die tijd hebben we ook keer de ja. gespeeld. En zijn we jammer genoeg zijn we dan een, een, een treetje lager gegaan. Maar eigenlijk weer een jaar erop uh, weer uh, eruit gekomen. We hebben het al even gehad over de jaren 60 en 70. Luister mee en Huiver, het was een tijd waarin je regelmatig scoorde. En nu begint Ja, ja, ja. Je herkent het, hè? Ik herken het, ja. ja je, je dacht even, waar gaat dit heen? Maar toen uh, nee, maar hoorde je Herman Kuipoff. Ja, Herman Kuipoff natuurlijk. Uh, uh, man ook. Uit uh, Voorburg, Ja, uh, Uit Voorburg, ja. ja. En uh, ja, die wedstrijd was, dat is een unieke wedstrijd geweest. Uh, 4-0 in de rust voorstand tegen West Ham. En uh, ik maakte dan de laatste call uh, vlak voor rust. Ja, en dan uh, ga je eruit op doelsaldo, zoals we, nu ook nog gebeurt. We praten 1976, hè? kwartfinale, Europa Cup ja, 2, West Ham United. Ja. Het grote United, ja, West Ham dan. Maar ja, toch, daar waren hele grote spelers. Als, ja. uh, Billy Bonds, Trevor Booking. Kijk, uh, dus wat dat betreft uh, alles een heel goed team. Thuis met 4-2 winnen in het Zuiderpark... en dan uit op doelsaldo, 3-1 verliezen. Weg uit de kwartfinale, niet naar de halve finale. Zie jij dit wel als een hoogtepunt, zo'n wedstrijd? Je uh, hoogtepunt uit jouw tijd bij ADO? Ja. Ja, natuurlijk, als voetballer wil je graag een paar dingen uh, halen. Dat is natuurlijk de absolute top als voetballer. Nou, dat lukt natuurlijk niet iedereen, maar uh, het is mij wel gelukt. Nationale top, uh, Feyenoord. Nou, dan wil je graag een keer kampioen van Nederland worden. Je wil uh, europa winnen. Nou, dat is ook gelukt. En Beado was het hoogst mogelijk de derde plaats en winnen van de beker. Dat zijn ja. de dingen dus die Beado... Die kon je winnen en uh, ja, dat is ook gebeurd. Dus uh, wat dat betreft is het voor mij uh, bijzonder geslaagd. Ja. En we hoorden net even, geloof ik dat Herman uh, Kuip het had over Henk van Leeuwen. Ja. Uh, was dat het elftal? zal Mansveld er ook nog in? Ja. Of, ja en ja, Joop misschien, Tom op misschien, Tomti dat soort namen. Ja, Tomti Joop Korova ja. en in die wedstrijd speelde. Simon Speldele, van Vliet. Simon van Vliet deed mee met Mansveld. en ja. dan. Uh, ja. Leo de Kalewe, dat was oh, dus ja. een elftal wat, wat, wat eigenlijk... Uh, uh, ja, zomaar uit het niets uh, de Europacump uh, uh, kwartfinale inrolde in, in met uh, Boskov aan het hoofd. Uh, dus wat dat betreft, de uh, man was bezeten ook van voetbal. Dat was een Joegoslavische... Ja, Joeg Joeg topcoach, trainer, ja. ja. ja topcoach. Maar gek hè, Aru had altijd wel mannen daar die vandaan... Nee, uh, Jezek, uh, Oostenrijk kwam uh, Happel, later kwam Boskov, Malatinski, Malatinsky, ja. En die heeft hoog, uh, stond hoog aangeschreven in Tsjechoslowakije. Dus ja. uh, het is nu Slowakije en Tsjechië. Maar uh, toevallig was ik uh, van de week in, uh, in Tsjechië en uh, zag ik zijn zoon. Die was assistent bij Sparta, Sparta Tranava. Oh ja, heeft en, Ajax ook nog eens tegengehouden? Tegen ja, ja 1969, ja. denk ik. 19, ja, ja, dat was, dat was met, die, met die Dobias. En Ajax ja. dreigde toen uh, op de rand van uitschakeling ja. te komen. Wat een wedstrijd was dat. Het was geloof ik 3-0-2-0. Ja. ja, het was huiveringwekkend daartoe, Daar, Ajax. Ja, ja, ja, ja. Want jij kans... hebt die, de zoon uh, van uh, ja, gezien. Ja. En, ja, en is heel toevallig en dan, hoe, hoe klein de wereld is. En je zit in wedstrijd te kijken en dan zie je... Hmm. Dus uh, ben je assistenttrainer geweest bij Feyenoord... En dan zie je ineens uh, Grieka als trainer bij uh, een, een clubje rondlopen in Tsjechië. Ja. Dan denk je, ik heb je nog even na de wedstrijd met hem staan te praten. Nou, hij herkende me nog wel. Misschien uit beleefdheid heeft dat gezegd, maar dat kan ook. Nou, volgens mij, je, ben, ja, ik bedoel, ja, je nee, bent wel iets je... ouder geworden... maar ja. op zich ben je niet veel veranderd, zal ik maar zeggen. Nee, nee, maar goed, voor hem misschien uh, ja. uh, wel. En uh, Hij heeft natuurlijk uh, de hele tijd uh, ja, is hij uit Nederland uh, vertrokken. Dus. Ja. Ik moet je toch even mee uh, terugnemen naar vorige week zondag, uh, Lex Groenmaker. Lex mooie overwinning op Ajax. En dan laat ADO-speler Lex Immers zich gaan in het supportershome.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 Dit is wat ADO over zich heen kreeg, Lex, de afgelopen week. Heb je met hem gesproken, met Lex Immers, over dat incident? Ik heb hem niet gezien, want deze week zijn ze vaak weg geweest... omdat er geen competitieverplichtingen waren... En uh, ja, ik zal het er zeker nog wel even met hem over hebben. Maar goed, het is gebeurd en het is natuurlijk heel vervelend... op het moment dat ADO aan de, aan, aan de weg timmert qua voetbal. En dan uh, krijg je dat soort randzaken. En een beter imago ook krijgen. Nou je... ja, dat imago dat heeft gewoon te maken met hoe hoog sta je op de ranglijst. En uh, hoe manifesteer, manifesteer je je in, in, in, in het veld, want dat is het allerbelangrijkste. Kijk, bij ADO was het altijd zo, ja, niet te willen verliezen. Maar nu staat er een team wat wil winnen. En dat is het grote verschil. Het is misschien een beetje... ja... Uh, vervelend om te zeggen. Maar ADO speelt gewoon dit jaar gewoon heel erg leuk voetbal. En daar uh, ligt de nadruk op. En dan uh, krijg je dat soort randzaken. Uh, ja. En ik weet dat het... Uh, het is bijzonder verkeerd. Maar ADO heeft nu genoeg over zich heen gehad. Zijn ervoor gestraft. Hebben de boetekleed aangetrokken. En proberen ook het, het geld wat ze dan uh, als uh, strafvervolging geven. aan een goed doel CQ uh, aan die stichting uh, over te dragen. Dus uh, uh, het is gebeurd. Het mag niet. En het, uh, maar je moet er uh, wel een keer een, een halt uh, aan toeroepen. Want anders blijft het je weer jarenlang achtervolgen. En dat. dat Ik bedoeling. mag de ADO. Dat, uh, dat, dat gaat, uh, zeg maar, met hoort en stoten gaat het steeds beter. Ja. En het wordt steeds beter. Ja, en dat soort dingetjes werp je, dan, uh, werp je dan weer een klein stukje terug. Dikke streep eronder, nooit meer doen, beetje dom en uh, hopelijk afgeleerd. Hè? Ja. U kunt reageren op onze stelling. Die gaat uh, dit uur over de onrust bij Ajax. Dennis Bergkamp is door Johan Cruijff naar voren geschoven... om de jeugdopleiding van de Ajax uh, te leiden. Hij moet ook assistent worden van Frank de Boer. De directie ziet dat uh, niet zitten. De stelling luidt, Dennis Bergkamp is niet geschikt als hoofdopleidingen bij Ajax. Ja, nee. Uh, dan uh, moet ik even uh, vragen aan mijn collega Marielle Dekker... wat zij nu uh, in mijn uh, oor fluisterde. Uh, ja, uh, de woorden die u hebt ingesproken op het antwoordapparaat. U hebt hier een hele week uw best gedaan. En dit zijn de boodschappen van deze week. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden... Neem dan contact op met Pax via perstribune.omroeppax.nl. of spreek in op ons antwoordapparaat 035 677 6001. Ik erger me groen en geel aan het door elkaar heen praten van mensen die elkaar interviewen of het antwoord moeten geven. Dagelijks gebeurt dat zelfs in het weekend. Dus nu dat ik een paar dagen vrij ben. Ik vind dit niet prettig. Mensen laten elkaar niet meer uitpraten. Wij zijn heel erg blij dat eindelijk weer een programma is waarbij de journalist goed verstaanbaar is. Dat is het programma waar Jan Tromp aan meedoet van Sara uitgesproken. Hij, is, hij articuleert goed, hij is goed te verstaan. Ik vind het fantastisch, wij zijn er heel blij mee. Ik vind het een uitstekend programma en laat het alsjeblieft blijven. Ik luister al jaren naar uh, Radio Eens morgens. En ik hoor ontzettend gek van die prem die morgens de eten vervouwt. En ik zou willen vragen: over hoe lang duurt het nog dat die prem op Radio 1 blijft? Want dan luister ik dus niet meer naar Radio 1. Ik vind mijn ontzettend te erger aan het programma van de Troost op Nederland 1 op zaterdag. En dan hebben ze het over de beste zangers van Nederland. En er komt Lange Frans voorbij en uh, nog meer van die meut. Ik weet niet of de, de pluggers of degenen die, uh, die dit uh, veroorzaken of die ermee te maken hebben, maar het zijn totaal niet de beste zangers van Nederland. En wie bepaalt, wie bepaalt van dat is mijn vraag wat de beste zangers van Nederland zijn? Max Antwoordapparaat 035 677 6001 wie bepaalt? Ja, dat is de vraag in dit TOLS-programma... waarin zangers elkaars repertoire zingen. Presentator Victor Reinier, goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Waarom moet je lachen? Nou, dat is een zo vrouw. Ja. Dit je je allemaal zo serieus neemt, dat vind ik leuk. Nou ja, het is een serieuze vraag in die zin. Ik, zie, ik zag ook het promosportje deze week... en dan zie ik de aankondiging. Sander de Bujonier, uh, George Baker en Meijer... met de ondertitel De Beste Zangers van Nederland. En ik had dezelfde gedachte eerlijk gezegd. Oh ja, het is gewoon een titel van een programma de beste zangers, eigenlijk is het gewoon ja, eigenlijk de, de beste vervangers, zou het ook kunnen heten. Uh, uh, van de beste zangers. Uh, ja, weet je, ja, het, het, is, het is toch, het is toch een, een titel van het programma. En dat zou zo serieus. Het is ook een spel. Het is een, het is een uitdaging voor, voor de zangers die meedoen. En ze zijn nogal gemelleerd. Nee. Anita Meijer, George Baker, Xavier de en Lange Frans, en, en Walter Cruz en Doe. Het is, je kan ze ook niet echt over één kant scheren. En dat nee. doen we ook helemaal niet. Nee, nou ja, maar kijk, kijk, die mevrouw heeft in die zin gelijk. Jullie van de tros gebruiken het uh, uh, bijvoorbeeld naamwoord beste. Dus dat is een lokkertje. En dat doen we met trots, kan ik ja, zeggen. Maar dat is een lokkertje natuurlijk. <laughs> nou, het is een, ja, moet je, sowieso moet je titel uitdagend zijn. En dat, uh, dat doen we dan ook. En we pretenderen helemaal niet dat degenen die bij ons uh, komen zingen... dat dat ook de beste zangers van Nederland zijn. Het zijn allemaal professionele, zeer goede zangers... met een heel breed repertoire. Ja, ja maar Victor ik wil en, niet flauw doen. Maar dat ja. staat niet in de ondertitel van de beste zangers van Nederland. Tussen haakjes. We pretenderen het niet, maar we noemen het maar zo. Ja, ja. Het schiet me niet zo heel snel te binnen, maar volgens mij zijn er denk ik wel, wel duizend televisietitels te verzinnen, ja. die je met een knipal kan nemen. denk je, ja, De titel pretendeert wat anders, denk ja, je. Nou ja, dat is ook zo. Hmm. De ja. wat, wat, wie zou de presentator gaan? graag? Miljonairs, ja. hoe vaak wint er iemand in? De ja? landen, een miljoen, volgens mij zelden tot nooit. Nee, dat is waar. De kans bestaat dat er is, maar de kans bestaat altijd dat bij ons de beste zangers zitten. <laughs> dus uh, Moet je wel lang ja. blijven zitten. Ja, nou, wie weet. Ja, ik, ik vind het een leuk programma, maar daar denk ik ja. er blijkbaar niet zo over. Nou ja, nee, ik vind het heel gezellig, maar ik, ik vond die promo ook met de beste zangers. Dacht ik, ja, jeetje, denk ik dan aan Sander de Bujonier, dacht ik bij mezelf. Wat een geneuzel zeg, als ik ja. heel eerlijk vind. Ja, dat is een vraag op het antwoordapparaat. Jij zegt, nou mevrouw, neuzel niet, geniet of ga naar ergens anders ja. kijken. Ja, ja, en daarbij, van, uh, het is natuurlijk ook het mooie van, van het zingen, is wie, wat, wie vind jij de beste zanger? Het ja. is natuurlijk ook nog een keer een heel erg uh, uh, persoonlijke smaak. Ja, de een zou zeggen, ik vind André Haas de beste zanger die er ooit geleefd heeft. Maar de andere zou zeggen, nee, dat was toch echt Elvis. En daar zit er nog ja. heel veel tussen en bij. Dus het is ook iets wat je zelf uh, vindt. Wie zou je er heel graag in willen hebben en die heb je nog niet? Nou, nou ja, god, wij zijn er wel echt uh, bergen vol. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als u van der Leuk hier meegaat. Nou, ja. dat vind ik een hele bijzondere zanger. Victor, ik dank je wel uh, voor de uitleg. Ja, fijn weekend. Het is heel mooi weer. Ik ga ervan genieten. Zometeen, na tweeën. Dankjewel. Victor Anier, presentator dus ja. van het TROS-programma... De Beste Zangers van Nederland. Lex, ik zag jou knikken. Lex Schoemaker, Kijk jij daarnaar, naar dat genre? Nou, gisteren heb ik toevallig wel even ja? zitten kijken. En het programma daarvoor ook. Ik bedoel, uh, ja, de een vindt Peter Koelewijn goed... en de ander vindt hem niks. Ja. En uh, die komt uit de jaren zestig. Ja. En ze moesten zijn nummers. Hij had tien nummers opgeschreven en dan moesten, iedereen moest zijn nummer zingen. De een deed dat met, met, met volle overtuiging. De ander, uh, ja, je moet ervan houden. Ik weet niet wat, wat de beste zanger of zangeres is. Dat. Nou, laten we eens naar jouw muziekkeuze gaan. Uh, ja, Peter Koelewijn, jaren 60, komt van het dak af. Uh, maar jij bent ook een jongen van de Sixties, zal ik ja. maar zeggen. Uh, wat is jouw muziekkeuze? Wat is jouw genre? Wat heb je thuis? Ja, grote verscheidenheid. Ik, uh, ik ben een vroege Stones uh, fanaat. Dan uh, denk je aan? Aan welke nummers? Vroege Stones, uh, Route Root, No, Root66. Oh, en, die nummers, ja. En yeah, Cry to Me. En. Oh. Het zijn allemaal wel koffers. En, uh, maar, maar goed, ze, ze deden dat. En, ja, en Chuck Berry was hun grote uh, inspirator. Ja. Dus daar heb ik ook uh, LP's van. En uh, Jerry G. Lewis. En, maar mijn... Uh, gaat ook naar de Kings en, en, en Beatles. En, ik heb gewoon een hele grote verscheidenheid ja. aan platen. Ik ja, vind het leuk om muziek te horen. Maar je komt uit de Beatstad van Den Haag. Ja, ja. Kondering ja, uh, uh, er wel bij. Jawel, tuurlijk, echte, ja, ja, tuurlijk. Ja, uh, tuurlijk. Dat is logisch. Ik bedoel, uh, We gingen wel eens kijken bij, uh, naar de Iering als we aan het voetballen waren. Op het, uh, ja, waar voetbalde die jongen? Nou, over. die voetbal op het, het uh, Mali-veld. Oh. Uh, oh. ja, wat een, was dat te voetballen dan? Nou, nou, Daar reis... hadden ze gewoon twee koeltjes neergezet en dan kwamen oh, ze... Zo maandag ja. kwamen ze bij elkaar, al die een beetje uh. artiesten, die gingen dan tijdje voetballen. Oh, die gingen daar, daar een balletje trappen. Ja, ja met uh, gewoon ouderwetse. Uh, ja, een een juist. En ze gewoon ja. uh, bij de poffertjes stent hup, ja. uh, verzamelen en uh, had je een idee. Je bent adviseur vandaag de dag van uh, Ado Den Haag. Uh, als kruif iets adviseert, moet het worden uitgevoerd. Uh, hoe gaat dat met jou? <laughs> ja, dat is wel een, een bijzonder groot verschil tussen kruif en mij. Niet qua leeftijd. Allebei uh, hoog voetbald. Hij iets hoger als ik, denk Jawel. ik. Jawel. Nou ja, je hebt toch ook... Uh, ja, nee, bent, goed. Uh, en we hebben tegen elkaar gespeeld. We hebben in Amerika samen gespeeld. En ja. zijn zoon is even oud als mijn zoon. Dus wij komen wel, uh, wat dat betreft, uh, aardig uh, hebben we raakvlak. Alleen bij de club, uh, Ajax is natuurlijk Ajax en ADO. Het begint ook met een A, maar is toch <laughs> iets anders. Ja, begrijp ik. Uh, maar wat adviseer jij... Nou, waar ja, gaat dat over? Nou, vaak over, uh, het, uh, gewoon over ditjes en datjes. Uh, vaak over natuurlijk... Het, het is voetbal, hè. Dus, uh, waar adviseer je dan? Ja, als er spelers uh, gehaald moeten worden of kunnen worden... Nou, daar hebben we nu uh, dit jaar eigenlijk in een breed vlak over uh, gebrainstormd. En, ja, daar zijn uh, dus uh, de spelers uitgekomen. Uh, als een boelikien. Ja, de ene wel, de ander niet. Nou, de trainer neemt uh, gewoon de beslissing. Zeg joh, we houden nog een uh, anderhalf of twee weken. Nou... Raduslevich, het is zelden en uh, Kubik. Ja, en zo uh, heeft hij gevraagd van joh, uh, met, de, met de mensen om zich heen, uh, de scouting. En uh, joh, wat vind je van die, wat vind je van die? En zo is het elftal een beetje, nou, eigenlijk uh, gegroeid. En toen het eenmaal uh, daar stond, ja, werden eerst twee, twee wedstrijden verloren. Ja, en toen is hij een klein beetje gaan, uh, ja, in zijn uh, systeem een klein beetje gaan uh, roteren, noem ik dat plaatje van, van voren naar achteren. En dus gaan lopen. Kijk, denk je dat ADO klaar is voor Europa? Want de supporters zingen het al, hè? We gaan Europa in. ADO op zich is klaar voor Europa. De, de, de club ADO is klaar. Of het uh, elftal daar klaar hij. is? Nee, nou, Ado... nee ja, maar goed, het gaat om het elftal. Ja, wel, daar nee, gaat nee. het ook om. Maar goed, jij vraagt, is ADO klaar voor? Ja, ADO is uh, een nee, grote, okay. grote club. Nee, dat begrijp ik. Het, het zal in de randvoorwaarden allemaal wel oké okay zijn. Maar denk je dat het inhoudelijk kan? Lukt het? Uh, het kan altijd, maar dan moet je wel de spelers kunnen behouden... die je graag wil behouden. En dat heeft te maken met, uh, met, met aflopende contracten. En uh, kan je die op een dusdanige manier uh, vasthouden... dan heb je een redelijke kans. Het is een, uh, een elftal waar nog wel, uh, dat noemen ze met een mooie woord... nog heel veel rek in zit. En uh, het is een elftal wat, uh, wat soms heel goed kan voetballen... maar soms ook wat minder. Maar, en toch wint. Dat ja. is ook wel belangrijk. Als het goed gaat, zeker. Ja. En uh, ja, het belangrijkste is dat, uh, dat dit elftal bij elkaar blijft. En dan voor de komende twee, drie jaar. En dan heb je kans dat je wel. Ik wil niet zeggen, heeft ook te maken met de loting in Europa. Mm. Dus dat je niet, niet gelijk een. Uh, een kaliber van... Uh, West Ham. Nou ja, West Ham zou <laughs> mooi zijn, want dat uh, lijkt, me wel, dag, ja. lijkt me wel leuk. Ja. Ja, dat zou wel leuk zijn, ja. ja. Ado West Ham United revisited. Goed, uh, praat straks graag nog even met je over door. Nu uh, naar Jules van der Wart. Die staat uh, in de buurt van uh, Erwin Koeman in 8, ergens onder Eindhoven. Klopt helemaal. Uh, ik kijk uh, naar een uh, wedstrijd tussen rood en wit, zullen we het maar noemen. Een van is 8. Welke clubkleuren uh, spelen ze eigenlijk? Uh, wij hebben rood normaal gesproken. Alleen nu is het even uh, andersom. Want ze spelen tegen een club uit Hezen. En die spelen ook rood. Dus uh, vandaar dat wij in wit spelen. Ik hoorde net namen van alles. West Ham United en zo. Uh, mooie clubs uh, in het buitenland. Erwin, uh, je ja, bent op dit moment werkeloos. Um, er is wat sprake van geweest van Trinidad, Tobeko. Uh, de Graafschap, VVV. Uh, ben je nu met iets bezig? Of uh, is het even rustig? Nee, ik ben op dit moment met, met uh, niks bezig. Ik ben met uh, dingen bezig, alleen op dit moment niet met voetbal. Uh, wat clubs uh, aangaat. En nou ja, ik wacht wel af. Ik, ik moet zeggen, uh, ik wil wel weer graag aan de slag. Alleen, ja, er moet natuurlijk wel iets uh, komen wat, uh, wat jou uh, leuk lijkt om te doen. En op dit moment is het inderdaad gewoon rustig. Wat je in ieder geval leuk vindt om te doen is zelf voetballen. Om half drie mag je. Ik heb begrepen tegen Dosco, een belangrijke wedstrijd. Want ja, jullie staan op de tweede of de na laatste plaats en die dan eventueel nog een soort nakompetitie moet opleveren voor, voor degradatie. En dat, dat wil je toch niet? Hè? Ben je was gedegradeerd met dit team? Uh, nee, we, hebben wel, uh, we zijn een kampioen geworden. We hebben een paar keer nacompetitie gehaald. Alleen uh, gedegradeerd uh, ben ik nog niet met dit team. Dus we uh, wil het zo uh, graag houden. Goed voorstellen. Ja, dat we hier staan heeft ook een beetje te maken met uh, Nederland-Hongarije. Nederland speelt twee keer uh, vrijdag 4-0 en dinsdag thuis in, uh, in Amsterdam. Maar jij kon niet in Hongarije zijn omdat je ambassadeur bent van de stichting Epilepsie. Uh, wat houdt dat in? Wat doe je voor die stichting? Nou, ik ben sinds een jaar of uh, acht ben ik, uh, ambassadeur van het Nationaal Epilepsiefonds. En dat houdt in dat ik uh, tracht het fonds uh, bekend te maken. Overigens doe ik het samen met Astrid Joosten. Uh, ik bezoek uh, vakantiekampen. Dat zijn uh, kampen waar kinderen met epilepsie uh, naartoe kunnen onder begeleiding. Waardoor uh, de ouders thuis even een rustig moment kunnen hebben. Ik spreek spotjes in. Ik, uh, ik laat interviews maken. Uh, dus dat zijn toch een aantal uh, dingen die ik doe voor het Nationaal Epilepsiefonds. En, uh, ik heb daar ook een link mee, omdat mijn dochter epilepsie heeft. Dus ik, ik denk wel en ik uh, verwacht wel dat, dat zij er nu overheen gegroeid is, omdat zij al een aantal jaren geen aanval heeft gehad. Maar uh, daar ben, daardoor ben ik ook in contact gekomen. Uh, wanneer merk je dat het ze had en, en, en wat voor invloed heeft het uh, ja, op jullie gezinssituatie gehad? Nou, de eerste keer dat zij een, een aanval kreeg, dat was toen ze de drie jaar was. Ja, en dan is het uh, verschrikkelijke schrikken als je dat ziet voor de eerste keer. Uh, de ogen tollen weg, uh, blauwe lippen, trillende vingers, uh, schokmomenten. En je hebt het gevoel dat het een half uur duurt, maar dat is binnen een half minuut is het weer over. Alleen, ja, het is een enorm schrikmoment. En zij heeft het een, een aantal keren gehad. En toen is ook gebleken uit onderzoek dat, uh, dat ze epilepsie had. Uh, Deperkine uh, jarenlang geslikt. Uh, sinds een aantal jaren is ze nu aan, aanvalsvrij en ja, dat is wel een uh, zorg minder. Ik zag zelfs op, op de website dat ze een baan heeft nu. Ja, Wendy die werkt uh, bij een cateringbedrijf van Egem in, in Eindhoven. Uh, dat, uh, dat is onder begeleiding, dat heeft ze nodig. Uh, zij werkt 30 uur in de week, vier dagen. Uh, ze heeft stage gelopen daar en uiteindelijk heeft ze een jaarcontract kunnen krijgen. Ja, daar zijn we enorm blij mee. Zij is daar heel erg blij mee en, en die mensen daar ook. Dus uh, wat dat betreft is het al een win-win situatie. En ik vind het geweldig dat zij het heel goed doet. Je was een vrijdagavond een, een bijzondere avond. Daardoor kon je niet mee naar Hongarije. Uh, hoe zag die avond eruit? Het was een etentje met ambassadeurs en bestuursleden... en raad van toezicht van het Nationaal Epilepsiefonds. En dat is één keer per jaar. En dat was afgelopen vrijdag. Nou ja, dan praat je met elkaar uh, over het fonds. Uh, over uh, de vrijwilligers die nodig zijn. En liever nog meer dan, dan nu. Uh, de moeilijkheden tegenwoordig, de financiële problemen die er zijn. Zeker in de, in de zorg, zeker uh, op scholen. De, de, de overheid wil korten op scholen en zeker op speciale scholen, want daar praten we uiteindelijk over. Ja, dat zijn toch zorgen voor het fonds. En, uh. Maar oké, okay, aan de andere kant zijn er ook leuke gesprekken geweest. Uh, we zijn uiteraard, uh, ik ben op de hoogte gehouden van de tussenstand tussenstanden van Hongarije en Nederland. Dus uh, ja, toen bleek het al uh, gauw dat de wedstrijd beslist was. Maar oké, okay, dat was een, uh, was een prima avond en... Uh, ik vond uh, op dat moment het epilepsiefonds belangrijker dan het voetbal. Is het ook mooi dat je iets op deze manier kan teruggeven? De aanleiding is voor jou misschien niet zo fijn uh, vanwege je dochter. Maar ja, uh, je bent bekend en je kunt wat terugdoen voor de samenleving. Ja, dat is geweldig. En, uh, ja, wij hebben het hartstikke goed. En je staat er niet vaak bij stil. Maar je staat er pas bij stil als er iets ergs gebeurt. En in het geval van het epilepsie uh, je, op, kamp, op, op, op vakantiekampen ben ik ook een aantal keren geweest. en Dan zie je ook dat daar kinderen om, om de minuut omvallen. Ja, oké, okay. ja, je wil gewoon iets terug doen. En, en nogmaals, uh, wij zijn gelukkig, ik ben gelukkig. Uh, we kunnen alles doen wat we willen. En uh, daarom vind ik het fijn om iets terug te kunnen doen. Voor de mensen die het minder hebben. Even iets anders, over een klein uurtje moet je gaan spelen en ben je zenuwachtig? Nou nee, ik start op de bank, dat is altijd. Dat is, uh, dat is al jaren zo en ik vind het prima. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik denk ook niet dat ik elke week uh, 90 minuten zou kunnen spelen. Gezien mijn uh, gesteldheid en... Maar ik heb er vrede mee en uh, de trainer uh, vindt het ook prima. En ik speel soms een half uur. Er zijn ook wedstrijden dat ik niet speel. Maar okay, ik vind het nog steeds uh, lekker om erbij te zijn. Ik ben nog fit. Ik uh, train één keer in de week. Ik fiets wat en dat uh, is prima. Dank je wel. Graag gedaan. Lex schoenmaker. Dit is uh, je, uh, je jongere collega Erwin Koeman. 49. Voetbalt vanmiddag in 8-1. Maar begint op de reservebank. Ik zag jou knikken toen hij zei. ja, Ik uh, ga lekker toch wel weer uh, voetballen. Ben jij ook zo, zo iemand? Ik zeg? heb ook lang doorgespeeld. Ja? Alleen niet ja? in competitieverband. maar wel met artiesten en. Uh, en uh, gastwedstrijdjes. Dus uh, wat dat betreft ben ik lang doorgegaan. oud Feyenoord, uh, Oud-Nederlands elftal. Uh, en dan de, het Veronica-artiestenteam. Dat was wel goed. grappig. <laughs> ja. ja, natuurlijk. Dat, is leuk. Dat zijn de leuke dingen. Dat zijn de leuke hè? dingen dus die je dan de... na het voetballen uh, doet. Ja. We hadden het net over ADO en, en, de, en de riante plek op, uh, op de ranglijst... en het toekomstig Europees perspectief. Maar dan moeten wel spelers als Kubik en Boeikin uh, uh, blijven. Wat denk je? Nou, er zit natuurlijk altijd een kans in. Uh, kijk, Boulikin, die kwam uh, vanuit Anderlecht. En uh, Anderleg bepaalt natuurlijk of hij blijft of niet. Ja, dat doet wel een poging door uh, daarheen te gaan... met, uh, met uh, Van der Brommen en Van der Kallen, Mark van der Kallen. Dus die proberen het wel. Kubik is een wat ander verhaal, die is gewoon gehuurd. En ja, dat is ook uh, Boelikin, maar Boelikin heeft een, natuurlijk... een veel en veel hoger salaris als uh, Koepiek. Is dat zo? Wat, je hoeft mij het bedrag niet te noemen... maar wat verdienen die jongens zo gezien? Bij Anderlecht? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, wat dat, wat zou die krijgen? Een, een, een, met 6-0, hoor. Echt waar? Bedrag. Ja, dat is een heel groot bedrag. Maar goed, uh, hij wordt voor een. Uh, ik weet dus niet voor wat bedrag hij hier nee. gehuurd wordt. En. Uh, maar Koepik daarentegen niet, want in Slowakije zijn de salarissen niet zo hoog. Dus die was. Die vond het al fijn dat hij naar Aden kon en uh, Eredivisie kon ja, gaan voeren. Maar waarom zou hij terug gaan, denk ik? Moeten. Nou, ik denk niet dat hij terug hoeft. Uh, ik denk dat het gewoon weer uh, op het laatst uh, in orde komt met. Uh, met uh, en. Uh, en van der hmm. Kallen, want ja, dat is altijd een beetje... Tjola Link, die zit daar, hè? Die zit in uh, Slowakije. Ja, die heeft een omhoog, club. Ja, met die een heeft als een de... club, ja. Ja, zien En uh, ik ben er geweest. was hartstikke ja? leuk om, ja, gewoon leuk om dat te ook kijken. Dat is een oud collega van je natuurlijk. Ja. Groot voetballer ook. Nou ja, hij heeft bij aden gespeeld, bij ja. heeft gespeeld. Het was natuurlijk wel een, een, een, een ja, bijzonder mooie voetbal om te zien. ja. Ja, dat was hij zeker. Het was echt, uh, als je nog weet dat hij bij Man United uh, de schaar stond... een balletje onder zijn voet... ja, dat zijn momenten die blijven in je ogen uh, gegrift staan. Ik bedoel, uh, geweldige speler ja. Ik ga even schakelen met uh, de ploegleidersauto van de Rabobank... in de koers Gent-Wevelgem met Erik Dekker. Uh, Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Want uh, ik begrijp, uh, Erik, dat de NOS voor het, verslag, het televisieverslag van deze koers... een camera in de auto van de Rabobank heeft uh, gemonteerd. En dat wordt dan tijdens de koers naar, naar overgeschakeld. Kunnen we als kijker uh, genieten. Um, wat uh, geeft dat voor jou uh, voor gevoel... als je met zo'n camera op je uh, de adviezen aan je renners geeft? Nou, het is sowieso eerst een test. Dus even afwachten, uh, hoewel we nu de eerste zijstrook opdraaien. <lacht> en dan weer af. Maar uh, ja, het is, het is, het is, het is. Hallo, gaat alles wel goed? Want we hebben geen camera nu. Geen beeld. Nou, dat gaat niet Erik goed. Ja, ja. Het was Erik Dekker die uh, de kasseien opging. Nou, dan begint het uh, hutselen en butselen. Niet alleen voor de renners natuurlijk, maar uh, ook en uh, vooral voor de ploegleiders. Die dan maar weer moeten zien om in contact te komen met, uh, met de mannen die daar aan het uh, koersen zijn. En ja, ik weet niet of ze vandaag de dag uh, de oortjes uh, in hebben. Dat is toch ook altijd een, uh, een heel gedoe. Dan uh, wordt de communicatie alleen maar lastiger. En enfin, uh, uh, Erik, je ging de kassei op, verbinding uh, weg, maar je bent er weer. Heb je niet het gevoel, uh, Big Brother uh, is watching me? Ja, uiteraard, uiteraard. Maar het is een test. En ik heb begrepen, gisteren hebben we even getest in uh, het gebied... Dat het beeld niet helemaal geweldig was. Dus ik weet niet of het beeld uh, overkomt, maar het geluid zou wel moeten overkomen. Ja. Ik ben benieuwd. Maar, maar new, dus, ja, dat uh... begrijp ik. Maar uh, betekent het uh, die nieuwigheid uh, die we dus van nabij kunnen zien... dat die uh, toch uh, uh, anders uh, in de koers laat zijn vandaag? Je moet zo even hoor, uh, sowieso uh, ben je wel bewust, maar lang niet altijd bewust van dat er, uh, dat er een camera op je staat natuurlijk En dat mensen eventueel zouden kunnen meeluisteren. Maar dan, nou is er op zich niet zoveel geheim aan wat we zeggen. Alleen, ja, het zou uh, soms in een tactisch oogpunt wel kunnen zijn, natuurlijk dat ik. Want jullie kunnen dan ook meeluisteren op de rennersradio, wat ik tegen de renners zeg en wat de renners tegen mij zeggen. En dat kan soms wel even eh, voor met de tactiek natuurlijk wel van belang zijn. Maar dat, uh, dat is 90% van de, van de tijd niet zo, denk ik. Nee, maar dan dat betekent het dat 90% van de tijd saaie televisie oplevert? Nou, het is vooral ook een sowieso een test. Maar uh, dus soms zitten er in wedstrijden saaie, saaie secties. En dan is er misschien een leuke opvulling van dat soort periodes. Ja. Is, is het een vorm van openheid die uh, het wielrennen een, een positief imago uh, kan bezorgen... dan wel uh, kan ondersteunen aan uh, zo'n imago? Ja, ik, ik, denk, ik denk wel dat het uh, wat extra zou kunnen geven... Nou is, het, nou is het heel moeilijk om voor te stellen wat, het, uh, wat, het voor, uh, wat je precies op beeld zou kunnen krijgen. Want nou weet je, als je met drie in een auto zit, kun je geen dansje maken of allerlei moeilijke dingen doen. Dus nee. heel veel actie is er niet in die auto. Uiteraard. Nee. Daarom zijn het denk ik kort, kortstondige schakelingen. Da, ja, dan komt het echt op de verbale informatie aan. Dus ik zou zeggen, ja, daar moet je echt ja, je best voor doen. Tot. En ik denk dat dat wel uh, iets kan toevoegen. Ja, nou. We, maar dan hoe, mogen jullie zelf voordelen. Ja. Uh, uh, wat, wat is de informatie die je nu aan, aan, aan jouw voorste renner zou kunnen geven? Uh, geef ons eens een voorbeeld. Nou, ik heb ze net verteld. Uh, hoe ver we van de af afzitten. Uh, dat merken ze op een gegeven moment wel. En dat we eraf gaan, dat merken ze ook. Maar we ja. gaan nu. Uh, Richting, ja, we zijn al bijna half weg, dus ja, we komen ze langzamerhand, ook al in de finale zelfs. Ja, en, en heb jij nog uh, mensen uh, zover voor zitten dat je die uh, al adviezen moet geven van let op uh, bij de sprint op die en die? Uh, nee, zover zijn we nog niet. We nee. moeten eerst nog een hele mooie finale rijden. En uh, daar hebben we natuurlijk een bepaalde strategie voor. Het uh, parcours is zoals het is en daarmee uh, moeten we proberen een tijdplan te ontwikkelen en, en, uh, en uit te voeren. Of ben je wel even afhankelijk van de andere 190 runners. Nou, Erik, uh, Erik Dekker, ik dank je wel. En voor de mensen die willen weten wat, wat Erik Dekker of Nico Verhoeven... die bij hem in de auto zit, ook uh, um, gaat zeggen tegen de Rabo-renners... Uh, kijk vanmiddag naar de NOS, kijk naar televisie Gent-Wevelgem. We duiken in het sportverleden uh, met columnist Jurrit uh, van der Vooren. Uh, Jurrit en... Uh, Waar ga je het over hebben? Er zijn twee gebeurtenissen die momenteel het uh, voetbalnieuws bepalen. EK kwalificatiewedstrijden van Nederland tegen Hongarije... en de opstand van Johan Cruijff bij Ajax. En ik heb daarom geluid uit 1966 gevonden... waarbij zowel Cruijff als Hongarije een hoofdrol spelen. Een uitverkocht Feyenoordstadion zag met intens plezier... hoe het Nederlands voetbalelftal in oranje shirt en zwarte broek onbevangen de Hongaarse grootmeesters tegemoet trad... in de eerste wedstrijd om de Europese beker voor landenteams. En dat was 7 september 1966, want het Nederlands elftal... speelde die dag een belangrijke interland. En Philip Bloemendaal hoorde u zojuist van het polygoon... om het allemaal even toe te lichten. Dat Hongarije was in die tijd helemaal geen slecht team. Want op het WK in Engeland dat jaar had het Brazilië nog uitgeschakeld. En twee jaar eerder werd het derde op het Europees kampioenschap. Goed, dat weten we nu allemaal. We gaan naar het Nederlands elftal, want dat is toch veel leuker. En we gaan luisteren naar Hans Hogendorren want die heeft voor ons de opstelling van Nederland. Het Nederlands elftal, dat heb je ongetwijfeld allemaal in de krant gelezen. En die Pietersgraafland in het doel... achter Frits de Vleugel, Riemers Israël... Daamschrijvers en Corey Veldhoen. En het middenveld, Thijs en Muller. En de voorhoede is Jaak Zwart, Klaus Nuninga, Johan Kruijf en Piet Keizer. Wim Hogendorren. Ja. ja, Piet Keizer, daar is, daar is uh, Wat is er zo bijzonder aan zijn uh, aanwezigheid? Het is de eerste... Interland van Johan Cruijff geweest. Johan Cruijff debuteerde in 1966 voor Oranje tegen Hongarije. En dat geeft die wedstrijd dus meteen ook uh, eeuwigheidswaarde. En dan zou je denken, zo'n verslag, dat moet je dan bewaren als het uh, zonmonument erin als eerste keer opduikt. Maar het is verdwenen, dat complete tv-verslag, maar 40 jaar later werd het teruggevonden alleen zonder het geluid van Herman Kuiphoff. En omdat het werd teruggevonden in 2006 werd Kuiphoff uitgenodigd, samen met Marty Kamman, voetbaljournalist, om eens die wedstrijd terug te kijken van 1966, van de eerste tot de laatste minuut. En Verkamman die liet zich dat geen tweede keer zeggen... want voor hem was die wedstrijd heel belangrijk geweest. Het was de eerste keer dat ik echt bewust jouw kruis zou voetballen. En het is wel een verpletterende herinnering gebleven. En wat je op de achtergrond hoorde was dat die wedstrijd op dat ogenblik al liep... en dat het voor Verkamman dus wel heel bijzonder was... om 40 jaar later weer eens terug te kijken. Maar is het wel zo verstandig, vraag je je dan af om de confrontatie aan te gaan met zo'n goede herinnering uit je jeugd. Verkammen en Kuiphoff zagen in ieder geval dat Nederland een voorsprong had van 2-0... maar toch op het laatst dat het nog verspeelde en dat het 2-2 was. Maar wat dan wel weer hoort bij iemand als Kruijf, hij scoorde wel in zijn debuutwedstrijd. Daarom de vraag Mattie Verkammen, aan helemaal aan het eind... heb je eigenlijk wel een leuke wedstrijd gezien? Ja, ik vond het, uh, ik vond het best bijzonder om het, uh, om het weer te zien. Maar er zit altijd één, één gevaar en een valkuil in dit soort wedstrijden... Je moet een illusie niet verstoren. In mijn illusie was dat het een geweldige wedstrijd was en dat ik nooit weer een betere Joakim heb gezien. Ja, nee, dat, dat, dat, dat blijft dus niet helemaal waar te zijn. Nee, en daar waren Kuipoff en Verkammeren het, het over eens. Met terugwerkende kracht was die wedstrijd veel minder spectaculair... dan het in het geheugen was gegroeid. Maar goed, het was wel een voorbode van een bijzonder belangrijk tijdperk... voor zowel Ajax als Oranje. Maar dat wisten ze in 1966 natuurlijk nog niet. En de moraal van het verhaal, Jurrit? Nodig nooit een sporthistoricus uit... om nostalgische jeugdherinneringen op te halen... want het loopt geheid uit op een teleurstelling. Zelfs als het over Kruif gaat. Maar misschien zijn er toch mensen die de confrontatie aandurven. Kijk dan naar de website van de perstribune... En je kan die hele wedstrijd uit 1966 opnieuw bekijken. 90 minuten lang. Kijk. Judith van der Voren, dank je wel. Uh, 1966. Ja, soms uh, bedriegt het uh, geheugen, Lex. En dan denk je, Lex Hoemaken. Het was een dijk van een wedstrijd. En dan valt het tegen achteraf. <lacht> Heb je dat ook wel eens? Dat je jezelf terugzag en dacht. Nou, daar had ik toch andere herinneringen. Ja, maar dat is altijd. Uh, omdat het uh, nu. Het gaat veel sneller het voetbal. Ja. Dus uh, je kijkt nu naar wedstrijden en dan kijk je van uh, 30, 35 jaar geleden. Dan lijkt het alles. Uh, Traag. Wat trager te gaan en zo. Ja, maar ja ook uh, toen moesten ze hard trainen voor die ja. tijd. Ja, Ado had altijd trouwens een mooi jeugdtoernooi, herinner ik me. Ja, dus voor het eerst uh, dit jaar dat het weer uh, in era stand Oh, Gelukkig. Is. En uh, leuke clubs. En uh, wat dat betreft uh, heeft het drie jaar stilgestaan. Dat heeft altijd ja. te maken met. Uh, Waar speel je? En uh, financiën. En uh, gelukkig is het weer uh, teruggekomen. Want ja, Cruijff heeft daar gespeeld. Jimmy Creaves heeft daar gespeeld. Nou, ik zelf heb er daar, ge heb het, uh, daar ja, gespeeld. Ja, ook geweest. En we hebben gewonnen uh, als eerste ADO-jeugdploeg. Uh, dus uh, dat is wel leuk. Weet je, het was altijd zomer in mijn herinnering. Zo'n ado jeugd -tournoi. Het was natuurlijk ook uh, eind van het seizoen. Hè? Ja, nou, het is nu in, in, uh, in, in mei, geloof ik. Okay. en uh, Ja, het is, het is gewoon een heel, heel leuk en een goed toernooi. Laatst vertelde Aad Mos hier uh, in de perstribune van Max dat hij met jou en Mario van der Ende naar India zou gaan... om daar uh, nou, nou, uh, commerciële zaken te doen. Wat hebben jullie gedaan daar? Althans, om nou, we, te zijn oriënteren. Een, we zijn oriënteren. Uh, uh, uh, we zijn gevraagd door ADO om, uh, om, om het elftal, de B2 van ADO, te complementeren dan met uh, wat, uh, zoals ze het hun dat noemen, kanonnen. Dus Aad Mos, Mario van der Ende en ik... We zijn daarheen gegaan uh, tien dagen. We hebben daar uh, vier wedstrijdjes met de B2 van Aarde gespeeld. Tijdens een, een, een, een team van uh, Heriana, heette dat. Dat is een hele grote provincie. En die wil het voetbal promoten daar. Uh, betere infra, uh, mooie velden creëren en, en noem maar op. Uh, clubs. En uh, nou, Mario ging dan mee voor de scheidsrechters. had en ik meer voor de clinics geven voor die mensen vanuit India. Dus op zich was dat wel, uh, wel leuk om te doen. Ja, maar het leidt het tot iets, denk je? Zijn daar kansen in India voor het voetbal? Ja, India heeft natuurlijk ook uh, dit jaar nog meegedaan aan de Asian Cup. Dus uh, wat mm. dat betreft, uh, ja, je mag het niet vergelijken... met het uh, Europese of het, uh, het Zuid-Amerikaanse voetbal. Maar in ieder geval, uh, ze hebben wel een hele grote achterban. Bijna meer dan een miljard mensen. Dus dan zouden wel uh, hier en daar een, een aardige hoofd op de been ja. kunnen... Maar het is een cricketland, hè? Ja, uh, ja, ja wij waren ja, er precies toen... de met de WK cricket. Dus uh, ik heb ook uh, wel uh, dat cricket gezien, maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben, ik moet me daar geen verdiepen, maar ik ben er niet zo gecharmeerd van. Nee, nee het komt geen eind aan als tegen het wedstrijd. Het begint ergens en dan denk je, waar zijn we ondertussen? Ja, ja, ja, dat gaat over zoveel slagen. zo verslagen en dan, en ja, en dan uh, ja, dus. Nee. Maar goed, uh, wij hebben dat gep geprobeerd om daar uh, in ieder geval een goede indruk achter te laten en dat is ook gebeurd. En uh, ja, wat er uitkomt, dat uh, op. Uh, op wat voor gebied dan ook, uh, dat is voor Ado belangrijk. Uh, het zij misschien de stadions bouwen daar. Of, uh, nou ja, goed, het is altijd wel handig om daar uh, als Ado uh, als eerste uh, binnen te komen. Ja. En ga je dan ook de, de zakenman lekker schoenmaker worden? Nee, dat is mijn positie. Zakenman, ik bedoel, dat had ik dan uh, al uh, tien jaar geleden moeten ja. doen. Ik ben gewoon uh, voetbalman uh, bij uitstek. En zaken uh, had ik misschien wat beter moeten. Uh, moeten gaan doen. Dan had ik misschien ook wat, wat makkelijker rond kunnen kijken. Maar nee, wat dat betreft... had je beter in deze tijd kunnen voetballen. <lacht> ja, heb je er wel eens spijt van dat je denkt van... ik was in mijn tijd een goede voetballer... maar de beloning was er niet naar... met die 300 gulden per gewonnen wedstrijd? Nee, maar goed. Uh, daarentegen was het wel, wel uh, de charme van het voetbal. Uh, ook in die tijd was het gewoon mooi... om voor volle tribunes te spelen en... Uh, ja, je, je, je had er niet veel aan, want als je getransfereerd bent... dat was alleen wat geld voor de club. Nu, als je na drie jaar bij een club weggaat... Ja, is dat zo? Heb je niks aan je overgang van Ado naar Feyenoord overgehouden? Nee. Goh. Had je, ja. Nee, ik krijg wel wat van Feyenoord eh, qua tekengeld. En eh, ja. dat was dan eh, een soort beloning om het contract daar te ondertekenen. Maar eh, nee, Ado heeft gewoon de cent eh, keurig eh, geïnd. Ja, zo ging dat eh, in die tijd. <laughs> ja. Ja, zo was het. Uh, je gaat, uh, ja, het is nu een voetballoos weekend. Uh, dus je bent vandaag verder klaar op zondag? Ja, ja. ja. ja. Ik, ben, uh, wat dat betreft, ik ben hierheen gegaan en, uh, om, om te kijken wat voor... Uh... <laughs> moeten de dag toch door ja, <laughs> zonder <moet> voetbal? <laughs> ja, we moeten toch de dag door. En ja. uh, nee, maar wat dat betreft uh, is wel eens een leuke onderbreking. En, uh, ja. yo, uh, dinsdag hebben we weer Nederland uh, Hongarije. Zeker, dus uh, ja. hebben we hebben weer veel EK... Voorbereiding en dan zondag gebeurt het weer tegen Utrecht. Dus wat dat betreft uh, kunnen we ons uh, borst nat maken. Ja, 61% van de stemmers is het eens met de stelling... Dennis Bergkamp is niet geschikt als hoofdopleidingen bij Ajax. Uh, dus ja, van een gedoe bij Ajax. Volg je dat? Ja. Wat, want... Maar ik snap niet wie die 61 zijn. Hè? Ik moet, ook niet. Moet, moet hij dan uh, academische, dat, academische grond uh, dat zijn zes, hebben? Dat zijn zes van de tien stemmers. Maar hoeveel stemmers, dat weet ik ook niet. Ja, maar waarom? Ja. Bergkamp, waar praat je over? Zo'n ja. sublieme speler. Jawel, uh, maar, ja, maar dat is wel... Moet, moet er dan ook hoofdopleidingen worden? Hè? Dat is de vraag natuurlijk. En ja, wel niet. Ja, omdat Kruijf dat zegt en het bestuur vindt van niet wat een gedoe. Nee, maar er is altijd een gesteggel binnen, binnen, de, binnen de club. Ja. Als de ex-voetballers uh, het voor het zeggen gaan krijgen, dan uh, wordt het altijd lastig. Ja. Sprak de ex-voetballer, Lex Groenmaker. Fijn dat je er was, Lex. Goede gaan reis gedaan. terug naar het mooie Den Haag. Zometeen de collega's van Langs de Lijn. Ik wens u nog een mooie zondag.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 Carice van Houten en Rutger Hauer spelen de hoofdrollen in Black Butterflies. Regisseur Paula van der Oest vertelt in Kunstof TV over haar film. Fotografe Dana Lixenberg kijkt op originele wijze naar Amsterdam. En Lillian Vieira van Zoeko 103 heeft passie voor de akoestische samba. Straks in of TV om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Schaal, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak is visser, en René voetballen, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Wat kost een kosten erkende verhuizen.nl Dit is Radio 1.